Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij ruim een derde van de chemische stoffen die Nederlandse fabrikanten gebruiken... is iets mis met de registratie. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Fabrikanten moeten centraal registreren welke stoffen ze gebruiken en wat de gevaren zijn. Bijvoorbeeld of ze kankerverwekkend zijn. Bij controles bleek 35% van de dossiers onvolledig. Daarmee doet Nederland het relatief goed. Want in heel Europa ontbreekt informatie bij 69% van de chemische stoffen. Volgens Van Veldhoven wordt er al van alles gedaan om de kwaliteit van de registraties te verbeteren. Het is onduidelijk op welke punten het Iraakse jongetje Nemmer... niet voldoet aan het verruimde kinderpardon. Bronnen van de NOS melden dat hij niet aan de criteria voldoet... maar niet waarom. De 9-jarige Nemmer is in Nederland geboren... en werd bekend dankzij programmamaker Tim Hofman. Mede naar aanleiding daarvan werd het kinderpardon eind januari verruimd. In zijn algemeenheid kunnen kinderen buiten de regeling vallen... als ze bijvoorbeeld langer dan drie maanden buiten beeld zijn geweest... of als gezinsleden crimineel zijn of een oorlogsmisdadiger. Op een industrieterrein in Vijfhuizen bij Haarlem is vanavond brand uitgebroken in een loods. Daarin staan vermoedelijk auto's opgeslagen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De vlammen en de rook zijn van grote afstand te zien. De rook waait ook over de nabijgelegen A9. Het gebied rondom de brand is afgezet. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. In Alkmaar is een kind gewond geraakt toen vanmiddag een boom door de harde wind omviel. De boom kwam terecht op het plein van basisschool De Kennemerpoort, waar twee klassen buiten speelden. Een meisje uit groep 3 kreeg een dikke tak tegen haar hoofd en moest naar het ziekenhuis, maar het letsel valt mee. Andere kinderen werden door kleinere takken geraakt en kwamen met de schrik vrij. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht trekken er weer buien over. Morgen eerst veel bewolking met nog wat buien. Smiddags is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Great. een beetje uit uh, volle borst uh, mee uh, te uh, brullen... op die nieuwe single van Marvin Day en zijn band... Solid Red Het uh, Ding. En het was uh, ja, eigenlijk spannend... Uh, zoals hij het uh, vanmiddag uh, eigenlijk uh, mij uh, mailde... en zei van... ja, we wisten het zelf eigenlijk ook niet. Ik had alles uh, met bloed, zweet en tranen... had ik het uh, rondgebreid... en ja, ineens hangt er nog iets in de mailbox... oh, we hebben een nieuwe single. Fijn, heb ik hem nog even gauw uh, toegevoegd. Marvin Day Band... Die begon dus het tweede uur. Nou, Het uh, tweede uur staat ook weer in het teken van uh, de compilatie van de vierde voorronde van de Roep Ackdaal. Het woord is weer aan PP Fischer. Ja, dat was het. Ik dacht dat er nog een, een stukje kwam. Laat nou, daar is hij inderdaad. Ik hoor, ik hoor hier lekker een pas aan me. Volgens mij uh, ging, die, ging die intro volledig verloren. We hebben hier vanavond de winnaars van de Flinty Trophy. Laat je voor. Jawel.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 En We gaan we doen, een trash punk formatie uit maar hard en snel, dat is een ding, ze houden van een goed feest in dat vier is, het liefst met jullie en ons allemaal samen. Een driekoppige Nederlands-Engelstalige keiharde slagen, party stoomtrein die recht op je afkomt waar je niet omheen kan. In hun pad laten ze een ravage van Morspit, geschreeuw, zweet, bier en heel veel lol achter.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 Less a drug, don't wanna be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 We, we nee, nog niet, het we nog dit is niet onze echt... eigen muziek. We maken ah, okay. er van. Hebben we hebben nog niet echt een genre gevonden. Maar het is meer dan alleen punk. Oké, okay, dan ga ik even naar, uh, naar Bram. Dus, uh, want, want ja, ik bedoel, de voorliefde moet ergens vandaan komen voor, de, voor dit genre. Ja, de voorliefde voor mij kwam eigenlijk uit, uh, uit, metalba uit metalbandjes. Ik, ik luisterde van alles. Toen kwam ik uiteindelijk Renze een keer tegen op een feest. Renze zei toevallig: uh, speel je ook muziek? Ik wil muziek gaan maken. Voordat je twist, stond Floris erbij met een Hanekam En dan heb je de punk al snel. <laughs> Ja, maar, maar werkt dat ook uh, met zijn, uh, zijn voorkomen? Ja, zeker. Ja? Ik was, uh, ben ook door hem uh, <laughs> punk geraakt. Maar, uh, ja. Ja, maar is dat, uh, hoe zijn jullie bij elkaar uh, uh, terechtgekomen? Uh... Uh, ja, ik uh, schreef al een tijd muziek en ik zocht iemand, of eigenlijk een drummer, om een bandje mee te beginnen. Toen hoorde ik dat Bram drunde En toen, uh, toen kwam er gauw Floris erbij, die ook muziek schreef. En toen zijn we samen gewoon uh, lekker muziek gaan maken ja. met z'n allen. Dus jij schrijft uh, de tekst? Uh, Floris, uh, Floris, Floris schrijft de tekst, de, de tekst en, de, en jij de De tekst, uh, beide eigenlijk.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 vanavond. Alleen die bleven we steeds uitstellen omdat we niet wisten hoe we moest. Dat is, uh, dat is leuk. Uitstelgedrag en dan op een gegeven moment dan moet het ervan van komen, toch? Ja, zeker. Dat is wel een, een herhalend thema bij ons denk ik wel, zeker nee. niet. We hebben zelfs liedjes over geschreven. We hebben volgens mij wel drie liedjes over lui zijn. Twee daarvan zitten er in de set. Zit, zit dat een beetje ook in de punk van, ja ah, jongens, uh, wat kan mij het schelen, uh, long lay go with the flow, zoiets? Ik, uh, yeah, yeah. Uh, je, je hebt punk die dat uh, op een prettige manier werden, uh, benaderen. Yeah. Hoe zit het met jullie? Ehm... Um.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 En hoe heet Anticlimax. Hoe dat verder gaat, je weet maar nooit! En het was in ieder geval lekker veel energie en een enorm feestje! Dankjewel, Kouders aan! Is er trouwens nog wat te vinden op wereldwijde web van jullie ergens uh, qua... Lekker terugluisteren? Of niet? Kunnen ja, je kan het vinden op Facebook natuurlijk! Spotify, Facebook, Facebook, Instagram... Oké, okay, de hele sociale met teut. maak geen fuck uit! Zoek het maar even lekker uit zelf! Uh, wij gaan ombouwen, we maken ons op Vooral weer de laatste band van vanavond! En geloof me, het wordt ook alweer een band met veel energie!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 Alle voorrondes, de afsluiter dus van dit seizoen, tenminste, op de finales na, kan ik u vertellen. Frits, als je een klein beetje licht hebt, dan kan ik even kijken wat ik heb opgeschreven. Want ik zie nu echt geen ene kloot. Ja, ik zie jou als kloot, daar zitten maar. Ah, netjes werken, dankjewel. Geef even een applausje voor Frits, jongens en meisjes. Dankjewel. Okay, ja. houdt hij van, hoor. Houdt hij van. Ja, genoeg! Dans en verreed, baat in het zweet, laat je onderdompelen in een bitterzoete cocktail van dance, punk en alternative. Na hun debut single Carousel, laat deze band hun echte smulzin in met hun eerste EP Looking for Something. De tracks zijn doordrenkt met positieve energie. De mannen gieten catchy pop -songs in een rauw jasje en gooien daar een vlijmscherpen elektronica doorheen. Ben je er nog? Jawel, het uh, Dance-punt, want oh, het wordt nu steeds donkerder hier. Het <laughs> Dance-punt trio. <laughs> met twee frontmannen maakt alles kapot. Maar wel, met een glimlach, laat je horen voor Ryder! Nou, deze introductie die is uh, denk ik niet helemaal uh, nodig, maar wel uh, op zijn plaats. Uh, de band die het af gaat sluiten, die kennen we. Want dat, uh, die jongens die zijn ook geweest hè, bij ons. Uh, Reino en naast me zit Erik. Want ja, uh, jullie uh, hebben er zin in, heb ik de laatste week uh, <laughs> heb ik gezien. Ja, zeker. We zijn lekker bezig en uh, we hebben er heel veel zin in, ja. Ja, want uh, de, uh, jullie hebben al twee singles even snel uitgebracht. Uh, is die de opmaat? Ja, naar een EP, hè, geloof ik. Ja, dit is uh, zeker de opmaat naar een EP, ja. We hebben twee singles nu, Date America en uh, "Looking For Something, die ja. uitgebracht zijn. En uh, 28 februari is ons uh, EP release in Sinatol uh, in Amsterdam. Ja, dat is al vrij vlot. Ja, als, uh, als dit uitgezonden wordt, dan, uh, dan is dat al eigenlijk al gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ja, precies, ja. Uh, maar uh, even over de aanloop uh, naar uh, die EP. Hoe, uh, hoe, is de, hoe, hoe is dat op dit moment uh, gelopen? Ja, dan moet ik weer een handje geven, ja. <laughs> Hoe is dat gelopen die, uh, de, de aanloop naar deze EP? Hoe zijn die toegekomen? Um, ja, nou, we, hebben, we hebben opgenomen uh, in uh, november al in uh, de studio Plug Unit in uh, Reuwijk met uh, producer Stijn Donders. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben daar echt ontzettend een mooie tijd gehad en uh, ja, gewoon heel gaaf om zo'n EP op te nemen. En uh, inmiddels uh, hebben we ook nu uh, in Paradiso gespeeld. Mm -hmm bij het uh, 20x30 minuten festival. Dat was echt een uh, magische we het wel even meters maken natuurlijk. Ja, dat, dat, dat was uh, wel echt heel erg leuk. En je merkt nu echt wel dat het een beetje begint te lopen nu. Ja. En, uh, want we hebben al wel wat vaker pieken gehad, maar dan... Dan hadden we wel het momentum te pakken, maar dat ging dan net niet. En, uh, maar ja, nu heb ik echt het idee dat het uh, een beetje aan het lopen is. Uh. Ja, dat gevoel dat bekruipt ons dus ook, want uh, een wereld van verschil is het natuurlijk wel. Toen jullie net uh, begonnen zijn ja. met nu, ik ja. bedoel, het, uh, het klinkt uh, behoorlijk volwassen eigenlijk. Ja, ja, zeker. Dat, dat realiseer ik me ook wel heel erg. Ja, ja, gewoon de eerste keer dat we bij jou in de studio kwamen, akoestisch uh, ja. geloof ik nog. Ja, ja, ja. Toen zei jij nog uh, van uh, de volgende keer even goede tekst uit je hoofd. Ja, maar dat was, dat was echt uitproberen en uh, vallen en opstaan. En inmiddels een totaal een andere bezetting. Gewoon, we zijn nu met z'n drieën. Ja. Het waren eerst, uh, nou, toen hebben we hier ook nog een interviewtje gedaan met Rob Akda de, twee of drie jaar geleden. Hè? En uh, toen waren we met z'n zessen uh, en uh, nu is het echt een, een power trio geworden. Ja. Dus uh, ja, heel anders. Heel anders. Heeft dat ook een beetje met jouw ideeën te maken? Want, uh, want ja, uh, ik zou bijna zeggen, jij bent Rhino. Maar <laughs> ja, dat, dat is ook dat voet op te ver door. Ja, nou ja, het is eigenlijk ook nog steeds mijn tweede naam, eigenlijk ja. Rhino. Ja. Uh, maar inmiddels is het meer van een solo-project gegroeid naar een band. Bijvoorbeeld uh, de, de, de basgitarist Thomas, die is ook uh, veel bezig met schrijven en uh, die zingt nu ook gewoon zijn eigen nummers, de uh, lead, zang, zeg maar. En uh, ja, toch een beetje onze inspiratie ook gehuild dan, uh, dat zou je misschien niet denken, maar vanuit uh, Doe maar bijvoorbeeld. Weet je? Hey, dat, je, dat je uh, Henny Vrienden en RC-Jans uh, uh, uh, dat afwisselen. Ik vind uh, mijn goede vriend René van Kolm wel heel erg leuk uh, nieuws om te horen. Oh, Oké, okay. nou ja, ja, <laughs> ja, leuk. Dat is toch een soort van, uh, als je het aan mij vraagt, uh, de beste band van de, die Nederland ooit gekend heeft. Heb je het gehoord, uh, René? Maar goed, als hij zit te luisteren, zal het altijd mooi meegenomen zijn. Uh, even over, over Jullie als uh, deze avond, hè? want dit is natuurlijk wel heel speciaal weer, uh, weer bij de Rob Hak daar wordt uh, staan. Wat wil je laten zien? Uh, nou, ik wil gewoon heel erg graag laten zien dat sinds de vorige keer uh, we echt inderdaad, waar ik het net over had, die meters hebben gemaakt. Ja. En uh, ja, gewoon nu echt veel zelfverzekerder en volwassen hier staan. En uh, ja, het, gewoon de, de nummers zijn veel sterker en beter afgewerkt. En uh, ja... Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. We moeten het zo direct maar aanschouwen. En als we het interview hebben opgenomen, dan hebben jullie ook daadwerkelijk gespeeld. Nog even voor de mensen die jullie nog niet kennen. Ik kan me haast niet voorstellen, maar die zullen er gerust zijn. Maar waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Uh, uiteraard op de social media kanalen. Instagram, Facebook, uh, YouTube. Oftewel onder de naam Rino Band of Rhino Music. Dus uh, dat verschilt even per kanaal. maar uh, ja. Goed, dankjewel. Top, dankjewel. Dankjewel Patronaat. We zijn we aangekomen bij ons laatste nummertje. En dat is toevallig, heel toevallig hebben we er niet op uitgekozen. Misschien wel een beetje. De eerste track van onze nieuwe EP. en Die komt volgende week donderdag uit. Zien het al, kom allemaal kijken als je wilt. Als je niet wilt, zijn het ook leuk zijn. 28 februari. 20 februari is onze EP-release in Cynatol. Koop nu je kaarten, dank jullie wel. Wow, wat een mooie afsluiter van alle voor. Dames en heren, jongens en meisjes, Rhino! Jawel. En ik hoorde dat uh, die, uh, die, die, die, die, die, die, die... Die... Wat is dat? Wacht eventjes. Die uh, EP die gaat uitkomen, toch? Deze week. Vertel eens. Ja, 28 februari zoals ik net zei. Sinatol in Amsterdam. 28 februari Schrijf het op en volg het allemaal via de sociale media. Dus die EP Looking for Something, die wordt dan gereleased. Allemaal leuk om erbij te zijn dan. En je weet het nooit, misschien zien we ze terug in de finale, maar je weet het maar nooit, er zijn vijftig uh, gekke acts geweest vanavond. De jury gaat besluiten. Trouwens, jullie als publiek mogen nog vijf minuten stemmen. En dan kunnen jullie misschien ook mede bepalen wie er allemaal naar die finale gaan. Dus als je nog niet gestemd hebt, ga dat dan onmiddellijk doen. Ik ga luisteren vinken bij de jury en uh, tot we terug zijn met de uitslagen en alle bekendmakingen. Trouwens, ik zou jullie even een beetje teasen met... Um... Welke bands we sowieso al gaan terugzien op 19 april in de finale. Close to Fire gaan we terugzien. We zien Operation Hurricane terug. En Lilith, dat zijn de drie bands die we zeker gaan terug horen. Um, en we hebben trouwens al drie runners-up. Die weten het nog niet zeker, want vanavond komt er een vierde bij. Die horen we zo dadelijk ook. We hebben Lanique, Flying Nemo en Minor Citizen. En die gaan uh, allemaal straks meedingen. Naar die plek in de finale. Je weet het maar nooit. Ik vind het reetenspannend. spannend. En het is mij een eer en een genoegen om zo dadelijk als de jury eruit is om het allemaal aan u te mogen vertellen. Tot die tijd gaan we genieten van de prachtige plaatjes van niemand minder dan DJ Lone Addict Zouden. Gazing yeah, at the same view, seeing something new. I changed the shapes in my mind to feel like the stars. aan de Rob wordt uh, Toen nog onder de naam Delusionals. Maar tegenwoordig zijn de dames Bruinhof zelf... hebben ze zelf het heft in handen genomen. En heten ze Leuna. En uh, ja, hebben ze een beetje de muziek geïnspireerd... op IJslandse ja, bands en acts. Zoals Veuk en Björk. Nou, dat de laatste dat hoor je er toch wel duidelijk in uh, terug. En het goede nieuws is... ze komen 11 april hier naar de studio. Dus um, ze hebben hier ook uh, ja, een uh, verleden. Want uh, uh, we kennen ze inderdaad uh, nog uit de Robbe Akdauwwoord. woord Maar nu uh, zijn de dames... Uh, het tweetal, uh, de tweeling zelf doorgaan. Dat uh, kan ik er dan wel bij uh, vertellen. Nou, we hebben hem uh, erop zitten. De compilatie van de vierde voorronde. Uh, de finale compilatie zal op 18 april uh, voorbij komen. Dus uh, helemaal uh, wat uh, PPV's hier tijdens de ja, live show al zei. Uh, dat die vierde voorronde dan op 18 april... dat vonden we een beetje te gortig. We willen toch wel zo snel mogelijk dat uitzenden... omdat die dan uh, nog redelijk actueel is. Dan weer een nieuwe single. En die komt van het King Forward Records uh, verhaal. Want daar, uh, ja, daar zijn ze aan de lopende band bezig. Lijkt het wel met uh, muzikanten. Maar deze die kennen we wel een beetje in het verleden. Want Roy de Smet heeft al eens een keer hier in de uitzending gezeten... met een werk van hem. Maar dit is nieuw. En dit uh, is deze week uitgekomen. Suarez... In HD, zo heet hij. Je hoort Roy de Smet. It wasn't at all, like in the movies. It didn't go, I singers proclaim...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 Een beetje met uh, wat uh, hapringen, Maar goed, uh, hij is er wel uitgekomen. Natalia Magdalena. En uh, dat was uh, haar laatste werk. Uh, wat uh, we hebben gehoord uh, van haar. Um, goed, daarvoor hoorden we Roy de Smet... met uh, zijn nieuwe single Suarez in HD. Dat, uh, ja, dat uh, heeft uh, gewoon te maken met een trip, denk ik. Tenminste, als ik de single een beetje goed gebluisterd heb. Een beetje te maken met uh, het, uh, wat hij uh, uh, ondernomen heeft... om uh, ja, verder te gaan eigenlijk, uh, naar, uh, naar Barcelona... met een gitaar onder de, uh, op zijn rug. Dat, dat idee, dat gevoel... Bekruip mij erbij. Deze man is ook behoorlijk bezig geweest de afgelopen. Ik zeg niks meer, want hij begint wel meteen. waar dat uh, toch weer uh, ja, een thema was, een dingetje uh, ergens in het nieuws. En dan zie je wat voor gevolgen het heeft... als je bijvoorbeeld je geheimen te lang met je meedraagt... dat dat een bepaalde effect heeft op de mens. En daar gaat dit over... Lizzie V en Little Big Secret uh, nu nog alleen nog even bij ZFM antwoord... nog een beetje gaan uh, promoten of uh, zover krijgen dat ze dit gaan draaien. Ruud Hauweling hoorden we daarvoor met To Be Found. Komt van een nieuwe EP. En wat ook nieuw uh, materiaal gaat opleveren is deze groep. Uh, dat gaat heel anders uh, klinken dan wat ze nu uh, klinken. Zoals ze nu klinken. Heel anders. Een beetje wat dromerig zelfs. Astrid. Dit is nog, uh, nog uit het uh, verleden. dik geloof ik zelfs uit 2015. Geloof ik zelfs nog. Op weg naar huis. Marcus en ik. En we kwamen dit tegen. Straks vader Veugen. En ik zeg tot volgende week. Dag.